Met het NOS-journaal. De trol stopt met een groot deel van de kinderprogrammering.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 In de Randstad viel op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid 3 km door werkzaamheden. Richting Amsterdam op de A4 vanuit Den Haag tussen Leidschendam en Zoete dijk 4 km. A8 Zaandam Amsterdam voor Koenplein 4 en op de A9 Alkma-Amstelveen ook 4 km voor Raasdorp. En tot zover de verkeersin.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 Levert ritme van zijn antwoord ook op internet. Ja, ook op internet. Ja, kan het. Roy, ja, ik kijk even de technieken aan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 En, uh, dat... nee, nee, die gesprekken zijn lang geweest. Oh, die zijn... Ja, precies. Olympia Stoer. Olympia Stoer. Ja. Klopt. En dat ging niet door in Zandvoort. En jij ging daar ja, praten. En toen ging het wel door. Nee, zo nee. Zo staat nee, het nee. erop. Ja, maar dus, uh, Nee, we zouden eigenlijk dit jaar al Olympia Stoer krijgen. Ja. Uh, daar had de Raad ook ja tegen gezegd in januari. Maar uh, de organisatie kreeg het niet rond. Want ze kreeg geen toestemming van de KLPD. Oh, Oké. Okay. Dat is de Koninklijke Landelijke Politiedienst. Die ja. zei van: wij willen niet drie keer. In het westen van Nederland die dienst verzorgen. Dus, uh, maar het wordt uh, als het goed is, uh, wordt dat 2012, 13 en 2014 dat we hier drie keer uh, Olympia stoel krijgen. En dat wordt heel leuk. Ja, gaan ze is... nog iets met circuit doen of uh, in dit geval nou, niet? Nee, nee, nee, nee nou, waarschijnlijk wel, maar uh, dat moeten we nog allemaal uitdokteren. Okay. Maar het gaat er om, volgend jaar krijgen we de, de proloog en de start van, van de eerste etappe.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 Weet dat West-Nederland geloof ik, in, de, in deze regio. Dus daar moeten we eens mee gaan babbelen. Ja. Nou. Kijk, maar het kan leuk worden. Een hele ja. uitdaging. Ja. Ja. Ja. Want ja, ze overnachten hier ook en dergelijke. Hè? Dus ja precies, ze komen op vrijdag al aan. Ja, ja. En, uh... Alle hotels gevuld met wielrenners. Uh, ja, nou ik, ik, ik ben bang dat, uh, dat alle hotels al Zandvoort die is. Nee, ja, precies. Dat ja, is een enorme circus. Ja. Goed, uh, Gert, nou we gaan uh, dat even terzijde. Uh, het is wel even leuk om het denk ik mee te nemen. Dat is wel weer een enorme opsteker voor Zandvoort. Hè. Dat is voor de komende jaren. En, uh, uh, maar goed, we gaan nu even over het beleidsplan uh, praten. Het beleidsplan uh, wat besproken is in de gemeenteraadsvergadering van 13 juli.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 koffie te schenken of uh, ja. bij zorgcontact koffie te schenken of lijnen te trekken bij de voetbalclub. Gert, he, he, hebben jullie als gemeente enig idee hoeveel, om hoeveel zandvoort het gaat van de 16.000? Waar ik, het, waar ik het nu over heb, die, die vrij, vrij diep onderaan op die ladder staan. Dat zijn er een, een, een 250. Ja, ja. En die worden actief benaderd. Die worden actief benaderd, ja. ja. ja, ja. Ze hebben allemaal hun eigen, ja dat heet dan met mijn moeilijke woord, een klantmanager. Ja. En die gaat met. Uh,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 de afdeling heeft een kanteling doorgemaakt dus er is, ja, met moeilijke woord dat de front- en de back-office, nou, de front-office zijn eigenlijk de mensen die echt met die klanten in aanraking zijn, en de back-office is beleid en dat soort dingen uit zoekwerk, op. Uh, daar hebben we gezegd van, nou, we gaan dat, we gaan dat op een andere manier gaan benaderen uh, we, er is nu een onderzoek gedaan naar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 En ik weet situaties waarin dat ligt tussen de 25.000 en de 30.000. Zo, nou, voor dat's... iemand die moeilijk plaatsbaar is. In ieder geval nee, nou, nou, nou nee, want het, het gaat ook om de succesfactoren. Mm -hmm. Wat voor projecten worden er aangeboden en wat, en wat bereik je daar nou eigenlijk mee? En dat is een van de redenen geweest waarom uh, kabinet Rutte heeft gezegd, en ik ben het daar volstrekt mee eens... Um,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 en dat is eigenlijk mijn voorkeur dat de klantmanagers naar de klant toe gaat in zijn eigen woonsituatie, want daaruit kun je veel leren ja dat, uh, en veel meer dan hobby's dat we, zijn dan zichtbaar al bijvoorbeeld vaak ja precies in plaats van in zo'n zo steriel spreekkamertje, gewoon in hun eigen woonsituatie, hmm. daar voelen ze zich ook veiliger hmm. in hun eigen situatie uh, daar zijn ze daar, ja, als je ergens naar een spreekuur moet uh, zelfs ik heb er wel eens last van en ik ben, ik ben in veel ziekenhuizen geweest met maar, maar dan nog, als je dan op zo'n spreekkamer zit. dan de witte stress. Ja, precies. Nou, en, en, en dus, je kunt mensen gewoon als je in hun eigen situaties ontmoet. En dat gaan we, en dat gaan we doen. En dan gaan we echt aan de slag om. Uh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 Um, we gaan door met Gerard Scholten. Welkom Gerard. Ja, Goedemorgen. Je zit hier voor je maandelijkse praatje. Ja. ik maar zeggen vanuit uh, Voor de Waternet natuurlijk. De, de grote buren van, uh, van Zandvoort. Ja, het, ja. Um, een uniek uh, natuurgebied en natuurlijk water. Nou, waterwinengebied eigenlijk niet meer. Ja, wel, jawel, jawel. Het wordt gezuiverd in de duinen. Maar het wordt er niet gewonnen uit de duinen. Nee, nou, dat komt uit de Rijn he, inderdaad. 85% dat komt uh, vanuit de Rijn. En ja. 15% is nog uh, het regenwater wat we in de duinen opvangen. Dus het meeste komt uit het voorgezuiverd water vanaf de Rijn. Komt ons duingebied in inderdaad. En dan gaat het via toevoerslootjes naar de geulen toe en dan via de kanalen en het uiteindelijk oranje komt. Weer terug naar de zuivering. En, dan, uh... ja. en over regenwater gesproken. Uh, wat ik me af zat te vragen, uh, het heet natuurlijk uh, van de week krankzinnig veel geregend nou, ja. uh, Hoe, hoe in een, geen mens in die duinen natuurlijk. Nee, het nee, lijkt me zelf. wel heel mooi, ons duinwachten dat je dan. Ja, je moet toch toezicht houden.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 Oké, okay, dan gaan we terug naar de, de kalender. Je, je begon erover. We zitten inmiddels op 16 juli. We hebben nog ja. een aantal excursies te gaan deze maand. Um, zullen we maar bij uh, nummer 1 beginnen? Even kijken, want ondanks mijn bril kan ik het bijna niet lezen. Ja, is ja die 20ste. 20 juli. 20 juli, ja. Ja, die woensdag. Uh, uh, Daar staat dan, hier wordt gewandeld. Nou, ja. Ja, ja. altijd een hele moeilijke excursie voor mij. Want dan moet je echt een beetje stil en rustig zijn. Ja. Ja. Ja, ja. Nou, nou, rest weet ik dat in het begin meestal wel, maar ja... De, de, de, maar dan begin je te praten. Ja, kijk, ik, ik, dan komen we bijvoorbeeld bij de ingang ze verzamelen we, zeg ik tegen de mensen, telefoontjes uit, weet je wel, op de, op de trailstand bijvoorbeeld, zo weinig mogelijk met elkaar praten en ik loop jullie geven gewoon goed je zintuigen de kost, hè? luisteren, ruiken uh, kijken, en na tien minuten sta ik stil en dan gaan we rustig uh, vertellen wat we zo gezien hebben, en jullie kunnen vragen stellen, en dan gaan we weer uh, en zo houden we dat het eerste uurtje vol, nou daarna is er meestal even een borreltje drinken ergens, of een uh, biertje of een wijntje biertje. Ja, die, die hebben we speciaal in het assortiment uh, okay. tegenwoordig, ja, ja. ja. En, dan, uh, en dan is het ook over met de stilte, dat mag het Doop, dat, dat, het is ook ontspannen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Uh, maar het is wel een, een hele bijzondere. Mensen ervaren het wel als heel mooi. Mm -hmm. Zoals vorige week had ik zelf dan die excursie van uh, natuur en meditatie. Ja, daar staat hier Chacoen. Dan had eigenlijk natuur en meditatie moeten staan. Want Jaccoen, dat weet er niet zo. Ja, heel veel nee. mensen wat het nou ja, precies maar ook, nee. is. Nee, dat, maar goed, dat kan gebeuren zo'n schrijffoutje. En uh, er waren even goed 15 mensen mee. En dan is het toch ook wel mooi. Toen harde wind hadden we. En uh, ja, dus.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 Ja, ja, ja. Zo'n populier die ritselt eigenlijk altijd. Hmm. Een, een, een, een dennenbos, daar, daar, daar giert de wind. Als het maar één beetje wind zit giert het altijd. Uh, bijvoorbeeld bepaalde schemervogels, zoals de Meeral, dat is toch echt een schemervogel. Kijk, uh, die, ja, die, die, die hoor je altijd, zeg maar, uh, zo op, op, op die op de rand dat het donker gaat worden. Ja, die, die hoor je. Maar ook, bijvoorbeeld, we, hadden, we hoorden bijvoorbeeld een blaffen. Dan denk je, blaffen, er zijn toch geen honden? Nee, maar er zijn wel jonge damhertjes, hè? Dam, mm en zo gauw we, als wij er aankomen en die moeder die, die schrikt daarvan, dan gaat ze blaffen. Dat is een soort waarschuwing. Dan wordt het kalfje wordt gesommeerd door de moeders: liggen jij? Ja. Weet je wel, en je stilhouden. En moeders gaat er hard van door. vandoor. Dus, en dan, ja, dat soort dingen, als je lekker druk aan het babbelen bent met elkaar, hoor ja, je dat ja, niet. Ja, precies. precies. Dus, nee, dus, uh, gaat er ook verloren. Ja, en op het einde zelf, als het dan donker is, je komt er in het schemer uit, ja, dan heb je nog kans op de, op de, op de bosuil te horen natuurlijk. Ja. En dan komen die vleermuizen aan, weet je die water Vleermuisjes, zijn maar kleine vleermuisjes. Ja, maar ja, dat is gewoon toch heel anders. Je maakt dus het licht mee, de schemer en de donkerte Oké. Okay. En dan dus ja, mooie excursie. Ja, inderdaad. Hey, en nu, onmiddellijk van de tijd moeten we het een beetje alweer uh, gaan afronden. Wat is nog de, de meest uh, leuke, belangrijke?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 alles vertelt over, over waterbeestjes maar kinderen gaan ook het duin in met een netje, nou ja. die gaan dus uh, echt in een beekje gaan ze waterbeestjes uh, vangen en dan wordt dat in een bakje gedaan en dan wordt er uitgelegd wat nou een larve is van een libel want iedereen die ziet wel als een libel vliegen maar het is maar een paar dagen dat een libel vliegt en die zit soms jaren die larve in het water hm. nou, en zo heb je natuurlijk amfibieën, heb je daar in het water dus uh, kikkervisjes vangen ze op dus op zich een hele leuke Speelse excursie voor, voor kinderen die uh, 7 augustus. Oké. Okay. Nou, uh, ja, klinkt ontzettend uh, leuk en, en uh, ik zou zelf al die uh, excursies bijna wel, uh, wel willen doen. Nou, ja. Uh, ja, ja, jullie zijn van harte welkom. Ja, ja. Jullie hebben nou het blaadje. Dus precies. Stuim. Ja. Ik, <laughs> ik, ik precies. kijk altijd uit naar een bezoek, want ik krijg altijd het blaadje weer mee en denk, ja, oeh, lekker. Ja. ja. ja.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 Natu uh, natuurtalenten, ik lees hier ja, over Zonder meer, uh, zonder meer ja. Kan je vertellen wie er komt morgen, En wat er gaat gebeuren uh, Morgen komen de uh, Bernd Brakman, die speelt piano Bernd Brakman, uh, is van 1960 En hij, krijg, hij kreeg zijn eerste pianoles op zijn uh, Toen hij vier jaar was van zijn moeder Zijn moeder is Frida Brakman Hogewerf uh, Hij heeft enkele prijzen gewonnen bij verschillende Europese concoursen. Ja.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 en dan nog iemand? Ja, ja, ja die kunnen we helemaal niet vergeten. Joep van Beinem. Nou, dat is echt geweldig. Ja. Hij was hier verleden jaar al met uh, Emmy Verheij. En dat was een geweldig concert. Um, hij is tweede geworden in het uh, of nationale finale van het uh, Prinses Christina Concours. En um, hij speelt geweldig. Dat is echt heel to mooi. Hoe oud is Joep? Um, Joep is van 97, is dus hij is 14 leeftijd? jaar. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Op vijf jaar is hij al begonnen met violes bij Julia Veerling in Amsterdam. En uh, tegenwoordig studeert hij bij Jeroen de Groot. Oh, nou, dus, dat Ja, makkelijk. dat is heel leuk, hè? He? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. De meester en de ringeling. Ja, nou, dat wordt Allemaal heel leuk. Allemaal samen ja. in de zonvoorts. Ja. ja, nou, we beginnen voor de pauze is het uh, een stuk van Beethoven, dus Sanade voor viool en piano. Uh, gewijd aan meneer Salieri, dat is hm. een tijdgenoot van, van uh, Mozart, Is ja. dat dezelfde Mozart, uh, meneer, um, uit de film? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Een heel leuk stukje muziek.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 Nou, ook morgen heel veel uh, succes. Ik hoop je een volle kerk hebt. Dat hoop ik en, ook. Uh, nou, we zien u volgende maand weer op het okay. volgende concert. Jullie gaan wel de, gewoon de zomer door, hè? Ja, ja, ja, ja, ja hoor. Ja, ja best goed. Een... Oké, okay. okay, ik dacht je ja? wel Wilma. Oké, okay, jullie wel. Nou, Dank. Na, na de muziek uh, gaan we nog even naar de agenda van ja. het komende weekend en komende week. En uh, ja, wat is er nu uh, toepasselijker dan Ilo met Rollover over Beethoven? Dat waren de, de violen. Eh, we gaan door met de agenda voor de komende week, Richard.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 Nou, uh, mocht je daar niet verhouden, dan kan je uh, vandaag, uh, vanavond ook nog uh, naar de All In One Solo One Man Band het Toomer, en, uh, in het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Uh, dat begint op half acht tot elf uur vanavond. En dan gaan we naar wakeboarden. Dat is een soort, uh, ja, zeg maar, surfen. Uh, dat is vandaag en morgen, dat is Corona Wakeboard Tour 2011 bij Mango's Beach Bar en Brussel aan zee. Voor de strandtenten van Mangos.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 hebben, laten zien wat ze in huis hebben en ze kunnen zich inschrijven voor een gratis clinics en tryouts. Dan gaan we naar morgen. Dan uh, mocht je uh, graag de natuur ingaan met misschien wel uh, Gerard Scholten. Dan ben je van harte welkom aan de ingang Oase en de vogelzangse weg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 ...om half acht. Het is dus s avonds ...een fietsexcursie... ...nat Duinvallei zuidervlak... ...en het uh, vertrek is om half acht... ...vanaf het informatiepaneel... ...bij ingang en kruidberg ...in Sandport noord Dus u moet nou, nu dit keer naar het noorden. Ja, precies.